Hallo, ik ben Christophe Minten, 56 jaar, geboren en getogen in Hasselt. Ik heb bewust gekozen voor economie. Waarom? Ik wou zelfstandige of handelsvertegenwoordiger worden. En waarom was dat? Omdat in mijn familie was, had ik een onkel die een koekjesfabriek had in de Kempen en twee uh, tantes die een juwelierszaak hadden en een kleding, een confectiezaak. Mijn papa die zag eigenlijk helemaal anders. Die dacht dat ik eerder geen meer toekomst had, eventueel, in het ziekenhuis, als verpleger. Nu, eigenlijk heb ik mijn opleiding gevolgd door economie. En de eerste kandidatuurjaren heb ik een stage dan ook gedaan, toch dankzij mijn papa, in het Vier-Rijnistenziekenhuis en ziekenhuis, het OCMW in Hasselt. En daar heb ik gewerkt in de facturatiedienst, in de boekhouding, de administratie. Maar al vlug bleek dat dat financiële dat, dat niets was voor mij. En daarom in mijn licentiaalsjaren heb ik resoluut gekozen voor marketing. Mijn thesis heb ik geschreven in het kader van de jumelage Hasselt Itami. En eigenlijk het onderwerp was eigenlijk de, een onderzoek voeren in verband met de Japanse investeringen in Limburg en Vlaanderen. Daartoe heb ik een stage gedaan... Ook weer dankzij mijn papa, bij de dienst Economie van de Stad Hasselt en Toerisme Hasselt. In die jaren dat ik aan het Economische Hogeschool gestudeerd heb, heb ik me actief ingezet voor een studentenvereniging, namelijk AISEC. En in combinatie eigenlijk met mijn thesis heb ik ook de mogelijkheid gehad om een aantal maanden in Japan door te brengen. In Osaka, in Tokio, bij het bedrijf Amano, uh, tijdsregistratie, die nu gevestigd zijn in Genk. Ik heb ook nog een aantal maanden in Engeland. Nee, nee, nee, ik moet zo zeggen in Schotland. Maar ik heb Engelse roots via mijn mama. En vandaar dat ik eigenlijk ook een aantal maanden in Glasgow en in Edinburgh bij een bedrijf dat eigenlijk sweet potatoes maakte. Tijdens mijn marketingjaren uh, als student... heb ik mij ook ingezet voor een tweede studentenvereniging... namelijk marketing, Stichting Marketing. En wij deden dan eigenlijk, uh, of we organiseerden... Uh, lezingen, workshops, symposia, seminaries... allemaal eigenlijk voor studenten... op de eerste plaats studenten, maar ook bedrijfsleiders. Bedrijfsleiders die heel gretig gebruik maakten van onze kennis. Na mijn studies, toen ik mijn diploma had ben ik dadelijk begonnen als zelfstandige. En ik, die connecties van Stichting Marketing hebben mij daarin gesteund, want met een aantal vrienden zijn we begonnen met een BVBA, Marketing en Management. En we hebben ons gespecialiseerd in marktonderzoek en analyse bij KMO's, dus kleine bedrijven en zelfstandigen. Dat heeft ongeveer zo'n drie jaar geduurd. Ik, ik heb dat eigenlijk moeten stoppen omwille van financiële redenen, uh, en uiteindelijk heb ik dan ook gekozen om een postgraduaat toerisme management te, te studeren gaan in het PUC, Post Universitair Centrum. In die jaren heb ik twee jaar, het zijn drie jaren dat ik postgraduaat gedaan heb altijd vrijdag en zaterdag heb ik ook een stage moeten doen. En ik heb stages gedaan in, bij Sunner Oostende en Sunparks de Haan. En ook Nekkerman, Bastels, hier in Hasselt, een reisorganisatiebureau en Centerparks de Vossemeren. Daarna ben ik ook weer dankzij mijn connecties eigenlijk, en de politieke contacten die ik had begonnen bij de stad Hasselt. In de dienst economie en toerisme. Ik heb voornamelijk campagnes uitgebouwd uh, en ook gezorgd voor een soort van scenario om investeringen aan te trekken. Maar na een aantal tijd, dat was zo een tweetal, drie jaar, tweetal jaar, was mijn contract, ik had een tijdelijk contract, was dat verlopen. En dan ben ik opnieuw gaan verder studeren, ook een postgraduaat. En dat was in het DE-zal in Brussel, business-to-business Business management en PR management. Tijdens die periode in Brussel heb ik gewerkt bij de Federale voorlichtingsdienst, INBEL waar ik campagnes uh, vooral radio en tv campagnes heb uitgeschreven en ontwikkeld voor een breed publiek maar ook gaan is het einde gekomen en ik kon mijn ervaring die ik gestudeerd had uh, met die business to business communication en PR management niet verzilveren en ben ik op nu eigenlijk door een jaar, eigenlijk een jaar dat ik stilgezeten heb bij VDAB terechtgekomen en heb ik een uh, opleiding gevolgd, Euro Qualifications, Key Account Management. En in die opleiding, die opleiding heeft een jaar geduurd, heb ik twee stages mogen doen. Eén in Engeland, omdat ik specifieke koersen had met mijn Engelse hoes natuurlijk, in Sellex bij Devon. En die hadden eigenlijk, het was een bedrijf dat gespecialiseerd was in speelgoed, kantoorbenodigdheden, wenskaarten. Uh, en ik deed daar voornamelijk de sales, dus... Key Account Management. Voort heb ik ook een trainingship gedaan... bij Britse Touring Assistance en VAB in Bristol. Uh, daar heb ik eigenlijk vooral mijn toegespitst op het marketing gegeven... en in de communicatie klanten bijgestuurd... vooral bedrijven, maar ook particulieren. Na die opleidingen en, uh, dacht ik... ik ga iets doen rond het gegeven export... Maar ik moet eerlijk zeggen, dat lukte niet. Ik heb wel eigenlijk ook daarna nog een aantal stages gedaan... of traineeships, zoals het ware, bij hotelmanagement. Ik wou toch mijn opleiding toerisme verzilveren gaan. Uh, en ik heb eigenlijk bij Alfa Molenvijver gewerkt... Uh, ook toch voor een, uh, ja, toch een zes maanden dat ik daar gewerkt heb. Maar bleek ook daar dat mijn Diploma, Economie, maar ook Toerisme Management te hoog was. En aansluitend op de opleiding Key Account Management heb ik dit proberen toe te passen in mijn volgende job bij Concentra, thans Mediagroep. Ik heb in een periode van vijf jaar gewerkt op de nieuwe mediaafdeling. Ik was verantwoordelijk voor de coördinatie salesgewijs voor TVL Teletekst en Telekrant. Voorts mocht ik ook vanuit dit gegeven de verbinding maken, accountgewijs, met de krant Belang van Limburg en naar diverse magazines en dan ook trouwens TVL TV Limburg.